5 uur. Kasper Meijer met het NOS Journaal. Twee mannen uit Rotterdam en Amsterdam zijn veroordeeld tot 14 en 12 jaar cel voor het doden van een man in Venlo. Het slachtoffer, de 22-jarige Ömer Kuxal, mengde zich twee jaar geleden in een drugsruzie... en werd daarbij op straat doodgeschoten door de Amsterdammer. Die zou het pistool hebben gekregen van de Rotterdammer... en die laatste wordt ook gezien als de veroorzaker van de ruzie die dag. De ruzie was dus een bende uit de Randstad en een groep uit Venlo... Kuxel was voor zover bekend zelf niet betrokken bij drugshandel... maar kwam op voor zijn vrienden. De politie heeft de man van 38 uit Den Haag opgepakt... en wordt verdacht van het gooien van zwaar vuurwerk naar een politiebus... begin deze maand in de wijk Duindorp. Door de explosie liep een agent blijvende gehoorschade op... en raakte de bus zwaar beschadigd. De politie pakte verder nog vijf mensen uit Den Haag op... tussen de 35 en 43 jaar. Ze zouden deze maand vernielingen hebben gepleegd... en rellen hebben georganiseerd... Een verdachte zou bewust op een agent zijn ingereden en wordt daarnaast verdacht van brandstichting. Het aantal moord- en doodslagzaken in Nederland is het afgelopen jaar iets toegenomen. Het aantal zaken staat op 104, meldt de website moordatlas.nl. Vorig jaar waren er 99 en in het piekjaar 2017 145. De meeste moordslachtoffers vielen net als vorig jaar in Amsterdam, gevolgd door Den Haag en Rotterdam. Het aantal liquidaties daalde naar 13, mogelijk doordat de politie een aantal huurmoordenaars oppakte. De computersystemen van de Universiteit Maastricht, die vorige week werden getroffen door een cyberaanval, zijn vanaf donderdag weer online, meldt de universiteit. Onder meer de roosters en de studiematerialen worden zo snel mogelijk weer beschikbaar. Ook geplande herkansingen direct na de kerstvakantie kunnen doorgaan. Maar studenten die aantoonbaar last hebben gehad van de cyberaanval, kunnen wel rekenen op coulanten, zegt de universiteit. Het weer vanavond zijn er opklaringen. Het koelt flink af. In het midden en zuiden van het land wordt het nevelig en kan er mist ontstaan. Het wordt morgen een graad of zeven. En ook tijdens de jaarwisseling is er kans op mist. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Een file op de A4 naar Den Haag voor Battenverdorp. Drie kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja!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 Exact. Maar ja, het voordeel is, hij staat er wel in. Hadden we de top 100 alleen gehad, was hij niet eens gedraaid geweest. Het was wel mooi, hij, er is een documentaire over Frankie Smit verschenen. Op National Geographic. Let me hear, say, do en die documentaire heette King of Coke. En dat ging niet over hem. Het ging wel over het platenlabel waar deze song was opgenomen, WMOT. Ze betaalden Frankie uh, ja, niet zijn royalties en uh, daardoor kon hij zijn belasting niet betalen. En eigenlijk het onderzoek uh, die daaruit volgde, ja, kwam aan het licht dat uh, een van de leidinggevenden aan dat, uh, dat label, Larry Levin, ook wel Dr. Snow genoemd, ja, eigenlijk, uh, meer deed dan alleen maar... De muziek uitbrengen. Ja, ze deelde dus daarin cocaïne en dus eigenlijk een succes. Een succes van deze track ja, was dus eigenlijk de ondergang van het uh, label. Ga meteen door. Want ja, we hebben heel wat tracks te draaien. En ik moet om zes uur ja, toch uh, naar die honderd... Uh, toekomen. Vandaar deze track van Guy. I want a cat with you them together oh nice. hier If you wanna get with it. Top 200. It's your life, don't you waste it I Keep reaching for tracks achter elkaar op 109. Deze van Kashmir. Do it anyway you wanna. En daarvoor was het die van Gay. I wanna cat with you. Trek uit 1990. Deze van Kashmir uit 83. de Philly World Records. Listen to your en we moeten ze een beetje afknijpen, hè. Dat uh, weet je. Dat is het jammer. Al is het een top 200. Ook daarmee komen we steeds weer in de tijdnood. En dat zal ook niet veranderen. Ook morgen, de 31 e dan moeten we er weer 100 in een aantal uren afronden. En dat zal, uh, ja... Dat zal uh, een... een, een, een een beetje moeilijk zijn voor ons uh, als dj's, want we vinden ze mooi. We'll just reach for the en dus maar meteen door. Met deze hele mooie. Van Pilot. You are the one. ten acht, hier op Dance Radio. Berichtjes op het forum, www.danceradio.in En ook op het uh, op zijn stream is het uh, lekker druk. Mooi. Once, samen met uh, Vicky Love, Love Right. Alex Visser had hem aangevraagd, speciaal voor hemzelf. Hij had gehoopt dat hij hem ook uh, in zijn eigen uurtje had uh, mogen draaien. Maar ja, daar stond hij niet in, hij had gelukkig wel een paar anderen. dus uh, ach ja. Daarvoor was het pilot, You Are The One, die stond op nummer 108. Hij werd door Stip uh, aangevraagd, vorig jaar op 84, 24 plaatjes naar beneden. is wel dat deze track van uh, Nuance, uh, samen dus met Vicky Love in 84 is opgenomen stond op het album Sing, Dance, Rap and Romance en uh, misschien uh, is het je opgevallen, maar er zit een, uh, een, uh, een sampletje in deze track dat is wanneer Vicky Love Oh uh, Oh zingt <laughs> die op een beetje wat smoelder stem dan Master doet en dat is uh, gebruikt in een, uh, een track die je in het eerdere uur uh, hoorde, bij Rim, bij Rim Jam. De track van No New Shoots, I Can't Wait. En die track stond op uh, 116. Trouwens, uh, Pump of the Volume van uh, Mars uh, heeft ook uh, hetzelfde reel gebruikt. Nou, Jij bent er helemaal bij, we moeten door. Dit is Company B Track uit 87 Freestyle Curl Group Zo staan ze aangemerkt Ik blijf het een hele mooie track vinden Ook weer op het Atlantic Records Is het uitgebracht dit zijn uitzendingen van Dance Radio. Je luistert naar de top 200. Morgen wordt dat de top 100. Want dan doen we de laatste 100 van het jaar. En als het net zo'n succes wordt als dat het vandaag was... dan wordt het morgen nog wat. Dit is dus Company B met Fascinated. 200. Met Company B zit er nog steeds onder. Gaf het even wat meer uh, bite om het maar goed te zeggen. Net dat uh, genoeg vleugje peper die de track uh, nodig had. Vers, uh, fascinated. Uh, Company B tot op 106. Vorig jaar uh, 97. Dus die ging negen plaatjes uh, naar beneden. Had er dus eigenlijk in de top 100 gewoon uitgelegen. Maar staat er nu gewoon in omdat we hem gewoon... Daar hebben er gewoon 200 van gemaakt. Overigens, uh, Xena, dat. Uh, haar uh, artiestennaam. is. Uh, of Xena is haar, haar artiestennaam. Uh, Lisa Fischer, dat is haar echte naam. Ze is vooral bekend als achtergrondzangeres. Uh, en ze heeft uh, bij de Rolling Stones uh, ja, nog opgetreden. Zelfs nog in de Arena hier in 2006. Maar ook samen met Vandross, de Marvin Gaye. Nou ja, en dus uh, ja, Melbourne Moor zelfs ook nog. Ja, ja Melbourne Moor. Ik zie uh, Mug, die, uh, ja, die vindt het nu al jammer... dat hij volgend jaar pas weer naar de 200 kan luisteren. Terwijl we nog mee bezig zijn. Sjors uit Utrecht, uh, die zegt uh, Double Dutch Bus. Uh, dat was eerder uh, dit uur. Op de radio. Thanks, boys. Dit is een lekkere afsluiting van mijn werkdag. En Stip zegt, uh, ja, nog even de laatste uurtje van vandaag meepikken met Maas. Goed bezig, mannen. Dance Radio Classic Top 200. Oh, I think that sounds like an awesome thing to do immediately on Dance Radio. Dus gewoon weer door. Nou, oh, het is een mooie tijd. Tien over half zes. Dit is Armenta. I wanna be with you. Op 104. Wel een zakje hoor, van 86 vorig jaar. Dus 18 plaatjes naar beneden. Op nummer 104, dus Armenta. Hier op Dr. Wanna be with you. Wat een lekkere track is dat toch? En weer moeten we hem uh, even afbreken. Hij stond uh, op nummer 104. En uh, vorig jaar stond hij op 86. Zoals ik al eerder zei. Uh, de volgende track is uh, van Five Star. Love Take Over. Ook zo'n mooie, zo mooie track. Dus op nummer 103. Uh, Five Star ja, was eigenlijk een, een groep... die uit uh, vijf broers en zussen bestond. Uh, hun Jamaicaanse vader, die, die, die, die, die was de manager van, van, van de handel. Het was een tegenhanger voor de, de, de, de Michael Jackson met zijn, met zijn groepje. En ja, ze hebben een heleboel mooie platen gemaakt. Ook deze, Love Take Over. Eddie Murphy was de gelukkige, want hij mocht verloven met een van de dames van de, van de vijf. We hebben nog een kwartier. Het zal erom spannen. We hebben nog drie tracks te gaan. Voordat ik morgen om negen uur... de top 100 uh, zal openen. Dus eigenlijk draai ik twee uur... met een hele lange pauze. Een nachtje ertussen. Maar goed. Gelukkig hoef je niet uh, zonder ons. Want uh, Betty Brown staat uh, al te pobelen... om om uh, zes uur hier... Uh, Lekker door te gaan met uh, ja, de mooiste classics. Dit is in ieder geval Fast Star. 2 is dit de Basic Black, oh yeah. Nothing But A Party, yeah, daarvoor hadden we 5 star party, yeah. Love Takeover in de Paul Hardcastle remix, dat be my... betekent dat we bijna aan het einde zijn. Van vorig jaar. Want vorig jaar stond deze op nummer 10. Waar staat die nu? Simplicious. Let her feel it. De cover curls met uh, Show Me. Stond op 9. Nummer 8. Dus op nummer 8, Jane O'Fell. If this ain't love. Oh, oh, love. love. Nummer 7. Een uh, favorite van uh, Maas. Divine Sounds. Uh, what people do for money. Op nummer 7. Want dat was het vorig jaar, 2018. 6 Houdini met de Freaks Come Out and Night. night. night. night. night. Nummer 5 En deze van Monet. My heart kept all the breaks. Ja, die is tot de 5. Staan ze er nog in dit jaar? Five. Five. Ja, vast. Deze van Athletic Star of 4. Vorig jaar. You hit the spot. Nummer 3. Jimmy Tunnel met U-Turn. Dat was Man Paris op nummer 2, Bookie Down Bronx. Maar had eens met zijn campertje daar gestaan in de Bronx. En door de Tom, Tom uh, de Bronx ingestuurd. Lekker was dat. <laughs> ja, en wat stond er op nummer 1? Dat was Shannon. Uh, Dance Radio Classic Top 100 met Let The Music Play. Nou, waar zullen ze morgen staan? Morgen om deze tijd? Dan weet je het. Want dan hebben we ze alle 200 gedraaid voor jou. Ik ga je nu achterlaten... met mijn, met mijn laatste. Wat zal dat zijn? Dat is een new entry. Het is een... een dame... Ze heet Patty Austin. It's gonna be special. Het was vandaag special. Het wordt morgen nog specialer. Morgen hoor je de 100. De 100 beste. De platen die jij het meest hebt aangevraagd. Die het meest gedraaid worden op DR. Die hoor je morgen. Vandaag heb je de freak-plaatjes gehoord. En de sommigen sommige die het net die top 100 niet gehaald hebben. Ook een leuke lijst. Mijn naam is Martijn Maas. Ik wens je een hele goede avond. Veel plezier met, uh, met Benny Brown. En uh, ik laat jullie achter met, uh, met deze. Van uh, Patty Austin. It's gonna be special. Bedankt voor de berichten. Het doet ons goed dat er zo geluisterd wordt naar DR. Dat het gevoel... Radio maken, nog steeds leeft bij jullie. Dat is het gevoel van die mooie tracks uit de jaren 80, 90. Nog steeds wordt gewaardeerd door jullie. Tot morgen. want er valt iemand weg dus uh, mensen blijven hangen, gaan niet weg uh, we zijn even aan het kijken wat er aan de hand is